Radio 501. Naar de hoofdstad van West-Friesland. Dit is Radio 501. Dit is de carrousel op Radio 501. Een nieuw uur met Rogier van Wiesveld op 501. Look oh, so so pretty y'all see Now we're alone and got up to Mexico and clue Barrizona, don't forget on big Big on Pascal scene. welkom in het tweede uur. We hebben in het eerste uur al veel mooie plaatsen zien langskomen... ...verpakt in veel mooie muziek. En dat gaan we in dit tweede uur natuurlijk ook doen... ...voor de uh, luisteraars die net hebben ingeschakeld eventjes. Uh, het thema voor deze uh, carousel is steden, woonplaatsen en dorpen. En in het Amerikaans heet dat cities, towns en villages. Er komen ook wel uh, straatnamen langs in beroemde steden... ...of uh, andere uh, wegen, pleinen, uh, noem maar op... Of beroemde wegen die grote of bekende steden aan elkaar verbindt, zoals je net hoorde van de Rolling Stones met Route 66, de meest beroemde weg in Amerika. Maar wat ook mogelijk is met dit thema, zijn adviezen over steden, zoals bijvoorbeeld de Nederlandse groep Poochuket dat deed in hun song If You Ever Come to Amsterdam. de Nederlandse groep Pussycat over Amsterdam. En we blijven even bij Amsterdam, de hoofdstad van Nederland. Een stad met 780.000 inwoners. Het is de grootste stad van Nederland. Amsterdam is ook bekend onder de naam Mokum. En Amsterdam is in het buitenland onder andere bekend door zijn coffeeshops, de Wallen, oftewel de Red Light District, ook het Arne Frank huis en het Van Gogh Museum. En onder de muzikanten is natuurlijk Paradiso en de Melkweg erg bekend. En er valt ook nog eens sneeuw in Amsterdam en daarover zingt After Tea. In Amsterdam zijn natuurlijk ook de Amsterdamse grachten erg bekend. De rondvaart in Amsterdam heeft jaarlijks de grootste omzet van Nederland in de toeristenindustrie. En Johnny Meijer speelt op accordeon aan de Amsterdamse grachten. Accordeon. Ramse Shafi. Ja, die kunnen we in dit programma natuurlijk niet overslaan. Hij zingt vaak over Amsterdam. En dit is wel een van zijn mooiste songs over Amsterdam. Het uh, is getiteld Het is stil in Amsterdam. Het is stil in Amsterdam. De mensen zijn gaan slapen. Mm -hmm. Mm -hmm. De auto's en de fietsen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 Mm -hmm. Mm -hmm. Het is al stil in Amsterdam Ik wou dat ik nu eindelijk <laughs> Iemand tegenkwam Dit is Radio 501 24 uur per dag de beste muziek. Genoeg over Amsterdam. We gaan naar Memphis in de staat Tennessee. Een stad met ongeveer 700.000 inwoners. Memphis wordt samen met Nashville de muziekstad van de wereld genoemd. In Memphis vind je Graceland van Elvis Presley en Will Street, de straat voor het uitgaansleven. En daar vind je ook BB Kings Blues Club. Jason Cale gaat naar Memphis. Well, I'm going down to Memphis Give more money, that don't need a loving man. I'm gonna tell her what she wants to hear I'll be kissing soft and low. Yes, I'm going down to Memphis. Ain't got too far to go.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 Is stuw een soort stoofpot? En uh, ja, Chuck Perry, ja, die mag niet ontbreken. Memphis, Tennessee, zoals hij het op de plaat zette. Long distance information. Give me Memphis, Tennessee. Help me find the party. Try to get in touch with me. She could not leave. in touch with my We're <laughs> So, information please, try to put me through to her in Memphis, Tennessee. Jack Benny was dat inmiddels ook alweer 85 jaar oud. We verlaten Memphis en gaan terug naar New Orleans met de Dirty Blues Band. Zij zingen over New Orleans Woman. Talk about your baby, let me tell you about mine. She's all the good love all the time. Fine, Lord, she ain't too thin. She ain't too old. She ain't no tea. She lived down yonder in New Orleans. New Orleans, land of them kings and queens. Yeah, a New Orleans, with gumbo rice and them good red beans. Het vond zijn oorsprong in Frankrijk en daar gaan we zo heen. Eerst even voor de mensen die net hebben ingeschakeld. Je luistert naar de Radio 5 en Carrousel en Het thema is steden, provincieplaatsen en dorpen. We gaan luisteren naar Jacques Dutron. Het is 5 uur en Parijs ontwaakt. Je suis de place et place à Les camions sont de 5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 En wie weet, word jij onze nieuwe collega. Dit is Radio We zijn in Parijs, de hoofdstad van Frankrijk met 2,2 miljoen inwoners. En het is na Londen, Moskou en Istanbul de vierde stad van Europa. ouvert bonjour n'importe qui.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 we waren even op de Champs-Élysées met uh, Jo Dassin, de plek waar altijd door de Frans eindigt. Dat was voor nu even Europa en nu scheuren we weer met een noodgang naar Amerika. Na Houston, de grootste stad van Texas met 2,2 miljoen inwoners. Het ligt aan de Golf van Mexico en het is op drie na de grootste stad van de Verenigde Staten. Johnny Copeland zingt erover. Johnny Copeland met zang en gitaar. Voor de luisteraars die de jaren 60 hebben meegemaakt, gaan we naar de westkust van Amerika naar San Francisco waar in 1967 de Summer of Love begon, het begin van het hippie tijdperk. Scott McKenzie zingt erover, Let's go to San Francisco. Yes, you We blijven in San Francisco. Hier komen de Flowerpot Man met Let's Go to San Francisco. De stad met 744.000 inwoners, bekend van zijn Golden Gate Bridge, Alcatraz en de Francisco Bay waar Otis Wedding nog over heeft gezongen. Dit is de Radio 51 Carousel en mijn thema vandaag is steden, woonplaatsen en dorpen. We zijn nu nog een aantal minuten in San Francisco met de Flowerpot Man. nu met een noodgang terug naar West-Friesland, naar Spanbroek. Tijd voor het dorpsgevoel met Jeroen Zijlstra. Ja mensen, het is weer kermis in het West-Friese Spanbroek.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 Het dorpsgevoel aan koeien, stront en bier, veel beter dan dat staat.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 Het dorpsgevoel is voor een leek wat moeilijk te bevatten. O, oh dan het dorpsgevoel aan koeien en bier. Veel beter dan dat stad.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 En daarom zeg ik... En we gaan met alle gemak weer terug over de Grote Plas naar New York. Hier is sting met een Englishman in New York. is het mogelijk om heel snel over de wereld te reizen en zeker natuurlijk een Middellandse vlucht van New York naar Chicago, een stad die in dit programma niet mag ontbreken. Chicago is de stad van El Capone en ook de stad van de Chicago Blues. Om dit te illustreren heb ik gekozen voor Foghead met Sweet Home Chicago. 501, hier van Diessel. Dit is Radio 501. Is Radio 501. 501. We zijn aan het einde gekomen van deze carousel. Het thema was vandaag steden, woonplaatsen en dorpen. Zoals ze in Amerika zeggen, cities, towns en villages. Ik had heel veel tracks klaarstaan. 158 om precies te zijn. En je kunt er maar een stuk of 14 en 15 draaien in een uur, dus ik had voor ruim 10 uur klaarstaan. En misschien in de volgende carousel dat ik die andere tracks ook nog eens een keer laat langskomen. Ik hoop dat jullie allemaal weer hebben genoten en wellicht zie ik jullie de volgende keer weer terug. En dat kan nog gauw, want ik ben er aanstaande donderdag weer van 2 tot 4. is mij nog iedereen te bedanken die allemaal suggesties voor mijn playlist voor vandaag hebben ingestuurd. Eh, dank daarvoor. En we gaan het thema voor vandaag afsluiten met een verschrikkelijk mooi nummer van Billy Joel New York State of Mind uit 1975. Tot de volgende keer. Have like a, a flight to Miami Beach or to Hollywood. But I'm taking a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 It's fine with me cause I've let it slide I Don't care if it's Chinatown or Ronald Riverside I don't have any reason Left them all behind I'm in a New York state of mind Touch with the rhythm I know But now I need a little give and take the New York Times. I'm in a New York state of mind. I'm just taking a playhouse on the Hudson River Line. Cause I'm in. I'm in a New York State of